Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. In meerdere landen in Europa worden extra coronamaatregelen genomen. In Italië mogen burgemeesters drukke pleinen en straten s'avonds afsluiten. Groepen mogen niet groter zijn dan max zes mensen. En bars en restaurants mogen alleen open blijven na zes uur s'avonds... als gasten aan tafeltjes kunnen zitten. Ook in België gelden vanaf vandaag strengere regels. Je hoort de premier. Telewerken wordt de regel voor functies waar telewerk kan... Café's en restaurants moeten tijdelijk sluiten. Er komt ook een, alcoholverbod, een ver verbod op het verkopen van alcohol vanaf 20 uur. En er komt een nachtklok. Dat houdt in dat Belgen tussen 12 uur s'nachts en 5 uur s ochtends niet de straten mogen. Ook in onder meer Oostenrijk en Slowakije worden weer nieuwe maatregelen genomen. Meerdere islamitische organisaties in Frankrijk worden verboden... omdat ze volgens de regering vijanden van de republiek zijn. Aanleiding is de onthoofding van een leraar die in de klas Mohammed Kartoens had laten zien. Er zijn weer genoeg politiecellen in Groningen. Begin deze maand moest het cellencomplex in de stad dicht door een corona-uitbraak onder het personeel. De negen politiemensen met corona zijn waarschijnlijk ergens anders besmet. Het gebouw kan nu weer open. De geel-zwarte truitjes van Jumbo Visma zijn komend seizoen ook in het vrouwenpeloton te zien. De ploeg heeft bevestigd dat ze met een vrouwenploeg komen. Met daarin onder meer oud-wereldkampioen Marianne Vos. En een huis in Breda is gisteravond beschoten. Rond half acht klonken er ineens knallen door de straat. Deze buurtbewoner had niet meteen door dat er geschoten werd. Om eerlijk te zijn klonk het een beetje als vuurwerk. Want dat is in het begin ook wel wat dachten. Dus gewoon drie ja, luide knallen. Gewoon doef, doef, doef. Zo eigenlijk klonk het een beetje. In het huis woont een man samen met zijn vrouw en twee kinderen. Volgens een collega zijn die flink geschrokken van de knallen. De buurvrouw trouwens ook. Dan kom je naar buiten en denk je toch echt, jezus, dat komt wel dichterbij hoor. Zo in je eigen straat. Er is nog niemand opgepakt. Volgens buurtbewoners ging de dader vandoor op een scooter. Het weer, veel bewolking, kans op wat regen. Al kan de zon, de zon er ook soms even doorkomen. Het wordt een graad of 13. Ook morgen veel bewolking en kans op een bui. Het wordt dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tussen Hilversum en Almerepoort en tussen Hilversum en naar de Bussum rijden voorlopig geen treinen door een kapotte bovenleiding. Er worden bussen ingezet.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 om spullen te kopen. Doe het licht uit. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht 6.9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 See your car broke down. Your phone's been off for a couple months. You're calling me now. Just to see your name But now that it's there I don't really know what to say I know you, you like this when shit don't go your way You need me to face it You